De siankali was bestemd voor de industrie. 150 milligram siankali is al genoeg om een mens te doden. De presidentsverkiezingen in Bulgarije zijn volgens Polls gewonnen door de pro-Europese en centrumrechtse Rosen Plevneliev. Hij is oud-aannemer en oud-minister van bouwzaken. Hij volgt de socialist Georgi Parvanov op, die na tien jaar niet meer herkiesbaar is als president.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 Een hele goedenavond, welkom bij Peaceful Radio aflevering 747. Mijn naam is Benno Veugen. deze aflevering zijn we begonnen met de uh, True Story van 'Zag Niet Om. Een gloednieuwe cd van onze eigen Haarlemse label Oriane Music. Gaan we natuurlijk het nodige bij uh, Van Horen. Ik heb op uh, de... Facebook pagina van Peaceful Radio. Daar heb ik een verhaaltje over Sanskriet om omstaan En weliswaar in het Engels, maar dat gaat je helemaal lukken. Goed. De volgende, die uh, staat er weer te dringen. Songs of the Gypsy Tree van Janet Robbins. En uh, ja, dat is ook een gloednieuws idee in dit programma Peaceful Radio. Veel luisterplezier. Thank you. Michael Rolland, het uh, Verzamel-CD van uh, Oriana Music, de CD heet New Beginnings. We gaan uh, afsluiten dit eerste uur van Peaceful Radio aflevering 747 met uh, Asher Queen en zijn CD This Love. Facebook, uh, ja, Facebook wou ik zeggen, uh, daar kan je Pivo Radio natuurlijk op terugvinden voor de playlist. En uh, voor uh, verdere informatie. Ik zie spreek je straks naar de andere kant van het nieuws uh, voor nog een uurtje fijne nieuwe muziek.